De politie schat dat er in Polen 5.000 hardcore-hooligans zijn. De UEFA heeft Polen, dat het EK samen met Oekraïne organiseert, al een aantal keren op de problemen met hooligans aangesproken. Vorig jaar legde de UEFA Legia Warschau nog een boete van 10.000 euro op. De fans van Legia hadden in de wedstrijd tegen het Israëlische Hapoel Tel Aviv een spandoek opgehangen met de tekst Jihad Legia.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 De Franse journalist die in handen is van de FARC is in goede gezondheid. Het Venezolaanse televisiestation TeleSUR heeft beelden van journalist Romeo Langua laten zien en volgens mededelingen van de Colombiaanse guerrillabeweging FARC zal Langua woensdag worden vrijgelaten. Video is het eerste bewijs dat Langua in leven is en volgens het gesprek op de band ook in een opgewekte stemming verkeert. De journalist verdween eind vorige maand tijdens een gevecht van het Colombiaanse leger met de FARC. Het weer dan steeds meer bewolking, overdag eerst grijs... later wolken, velden en zon en 14 tot 20 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op dit late tijdstip nog een lange file. Op de A76 Heerle richting de Belgische grens... staan de bezoekers van Pingpop in 6 kilometer file... tussen Schinnen en Knoopend Zijde. Tot zover de Verkeersinformatie. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Dallinga. Vroeger ging ik om met een jongen die zowel een lichamelijke als een verstandelijke beperking had. Ik nam hem af en toe mee om ergens wat te gaan drinken... en daarna zet ik hem keurig weer thuis af bij het huis waar ook zijn zussen woonden... Zelf had ik geen speciale broer of zus. Althans, niet in de betekenis van een broer of zus... met een lichamelijke of psychisch probleem of een verstandelijke beperking. Hoe is het om wel zo'n broer of zus te hebben? Daar gaat het vannacht over in Dit is de Nacht. Welkom. Straks een gesprek met Emirates hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Frits Boeren... die een boek schreef over speciale broers en zussen.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 It's a family, a family Family Affair van Sly and the Family Stone. Een derde van alle kinderen groeit op als broer of zus van een speciaal kind. Dat zijn kinderen met lichamelijke of psychische problemen... of kinderen met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking. Emirates hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Frits Boer schreef er een boek over. Zometeen praat ik heel graag met u over bijzondere broers of zussen. Maar eerst uit het radioprogramma Dit is de Dag... een gesprek met Frits Boer over zijn boek mijn ene zusje is echt een wijze cool, echt van deze generatie. Ali B-fan, fan en die praat ik echt zo. Hey, Jochem, man. Hey, Jochem, man. Yo ex, man. Moet je luisteren, man. Wat ik heb meegemaakt, man. Dat is echt vet lauw, man. Ik wou vroeger dat dan mijn zusje gaan pisten, maar dat ging niet. Van mijn zusje was veel te cool. Dan zei ze, hey Jokem, zit je met de disje. Ik geef je een klap, ik zal zeker niet missen.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 te veroordelen, daar hou ik helemaal niet van. Mm. Maar juist om te zeggen, je hebt een kans. Het is niet met één keer klaar. Je mag best wel te maken. Ja. Maar je kunt gelukkig steeds er opnieuw... Er valt wat te repareren. Ja, en dan, ik moest net denken, toen Edgert Rutte dat vertelde... dat vind ik het een prachtige initiatief om dit... Jajuli uh, Menjewin, ook een speciaal kind, want een wonderkind... Hè? met een zusje die ook mooi muziek ja, maakte. Uh, toen dat vertelde dat, ik denk, ja, het gaat ook over waarde in het leven. Wat, wat vind je waardevol?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 Okay. Ja, Mensen die nou. het boek willen lezen, de gegevens staan uh, op de website. Okay. En daar staat nog veel meer in uh, ja. dan wat u net hier ja. kon vertellen. Elsbeth Gutteke in gesprek met Frits Boer over zijn boek... Broers en Zussen van Speciale en Gewone Kinderen. Fragment uit Dit is de dag. Heeft u een speciale broer of zus of een ander familielid dat dichtbij u staat? En hoe ga je daarmee om? Hoe deed u dat vroeger? Of bent u zelf misschien wel een speciale broer of zus... Misschien staat u wel in die file van 3 kilometer. Komt u van Pinkpop en uh, wil je je verhaal vertellen. Bel dan nu 0800-1121 of mail uw verhaal naar nacht.eo.nl. Twitter gebruiken kan ook gebruiken hashtag dit is de nacht of dit is de nacht. Of spreek ons rechtstreeks aan door apostaatje dit is de nacht te gebruiken. Dus bel je verhaal door 0800-1121. Dit is Maria Mena. I move in circles round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 Met langer Habits. We hebben het vannacht over bijzondere broers of zussen. En uh, ja, je kunt natuurlijk ook zelf eentje zijn. Een bijzondere broer of zus. Het geldt een beetje voor jou, Bernard. Toch? Goedenacht. Ja, hoi. Wat is jouw verhaal? Uh, ik heb een oudere broer. Vier jaar ouder dan ik. Die mij een jaar of tien... Uh, mishandeld heeft. Nou, goedenacht. We, we, we, we zitten er gelijk in. Ja. Een heftig verhaal. Ben jij thuis van de drink? Nee, dat ben ik niet. Oh, nee. Drinken. Maar ga verder. Ja. Ik. Uh, ben tussen mijn vijfde en mijn vijfziende. door een uh, oudere broer mishandeld. En waarom? Ja. Ik denk dat hij het lieve van mijn vader wilde zijn. Hmm. En mijn, uh, ikzelf en mijn zus stonden in de weg. Ja. Is hij ooit veroordeeld of niet? Nee. nee. Nou, dan, dan, dan ga ik heel graag eventjes, eventjes verder over, over jou persoonlijk. Um, je hebt een bipolaire stoornis, begreep ik. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Wat betekent dat? Geen idee dat ik het heb. Maar in, 19, uh, in 1997 ben ik. Ik ben. Je hebt wel eens van die verhalen dat. Een, een... Je, je trouwt met je vader of met je moeder. Ik trouwde met mijn broer. Dat moet jij even uitleggen. Nou. Um... Er wordt wel eens gezegd van. Uh, je trouwt met iemand die op je vader lijkt, of op je moeder. Ik trouwde met mijn, met mijn broer. Je trouwde met iemand die leek op je broer, bedoel je? Ja, en ze heette precies hetzelfde. Oké. Okay. Maar je, je bent opgegroeid met een bipolaire stoornis. Um... Nee, ik, ik, ik, ik ben helemaal niet opgegroeid met een bipolaire stoornis. Je hebt maar het ook? in 1997, toen liep het zo uit de hand dat ik uh, met een uh, inbewaardigstelling opgenomen ben geweest. Sorry, wat zeg je? Ik ben met een IBS opgenomen geweest. Oké. Okay. En, en, um, maar je zei, je hebt een bipolaire stoornis, toch? Ja, maar dat wist je toen niet. Nee, dat wist je toen niet. Maar je hebt het wel. Dus stemmingswisselingen. Ja. ja. Um, en en um, kun je maar iets vertellen over je gezinssituatie? Hoe ben je opgegroeid? Hoeveel broers en zussen heb je? Ik heb drie broers, twee zussen. Oké. Okay. En um, ja, hoe, hoe ben je met ze opgegroeid? Hoe ging dat? Nou, ik ben door een broer die vier ouders van mij uh, vijftien jaar lang mis op. Ja, en, en verder? En verder. Hoe, hoe gingen ze om met jouw situatie verder? Ja, mijn ouders wisten er geen raad mee. Die wisten er geen raad mee. Ze gingen naar de dominee. Ja, we hebben we, we, we wel een probleem. Ja. Maar. Mijn oudere broer van vier jaar was iemand van waar je zegt... ja, die wordt er thuis geplaatst. Oké. Okay. Hey, begrijp je dat je ouders geen raad, uh, zich er geen raad mee wisten? Ja, dat begrijp ik. Ja? Dat begrijp ik. Ze is dus er echt geen raad mee. Hij was het lievelingje van mijn moeder. Mhm. Mm hey, hoe, hoe, hoe zou je het zelf hebben gedaan in zo'n situatie? Nou ja, de, de tegenwoordig heb je wel de mogelijkheid om... Uh, als één jongen in, in huis zo ongelooflijk afwijkend is... dan laat je in huis plaatsen. Ja. En wil je daarmee zeggen dat, dat, dat het beter was geweest... als jij ergens anders uh, zou hebben gewoond? Nou... Uh, ik, ik, wil, ik wil steeds uh, thuis tegen je zeggen... maar dat ben je natuurlijk helemaal niet. Ja, mag wel, maar dat ben ik niet. Nee. Uh, ik had gewild... dat ik een keer de kracht had gehad om... In de enorme Henkhuizen uit te delen. Ja. Maar ge geef eens antwoord op mijn vraag als je wilt, Bernhard. Um, was het ja, achteraf ja, beter ja. geweest als je uit huis zou zijn geplaatst? Ja. Ja. Want waarom? Kun je dat uitleggen? Nou, dat is daar had ik geen last meer dan. Ja, omdat ze niet met de situatie om konden gaan. Ja. ja. En, en um, de manier waarop je bent opgegroeid, hè? op wat voor manier heeft dat jouw leven getekend? Deze man was toch buiten om, om mij en mijn zus kapot te maken. Ja, maar hoe, hoe, op wat voor manier, wat is de invloed geweest op jouw leven? Van hoe je bent opgegroeid? Um. Ja, ik ben wel behoorlijk onzeker geworden door zo'n man. Mm -hmm. En hoe ziet je leven er nu uit dan? Wat doe, wat doe je? Nou, nee. nee. Inmiddels heb ik wel een beetje uh, kennis over vergaard. Mm -hmm. En uh, mijn leven is helemaal prima op dit moment. Ben je gelukkig? Ja. Dat is mooi. Heel goed. En wat, wat zou je mensen aanraden die... Uh, want daar wil ik vannacht ook een beetje naar op zoek. Naar uh, tips en tricks. Uh, wat zou jij mensen willen aanraden die een kind hebben met een bipolaire stoornis... Hoe moeten ze daarmee omgaan? En hoe moet je daar als, als broer of zus mee omgaan? Nou, je moet weten wat jou... Uh, je moet... Uh, het belangrijkste volgens mij dat je weet uh, wat jou triggert. Waardoor uh, van start gaat. Hm, wat dat kind triggert, bedoel je? Huh? Wat het kind of de broer, broer of zus triggert, bedoel je? Nee, niet per se. Maar een uh, situatie. Mm -hmm. Waar ga je van los? Mm -hmm. En op wat voor manier? Het is nog een beetje vaag. Op wat voor manier kunnen ze dan. Uh, kunnen broers of, of, of zussen of, of ouders. Um, ja, er beter mee omgaan? Nou, als je weet dat het in de afstand, afstand nemen. Afstand nemen? Ja. Als het dreigt mis te gaan, bedoel je? Ja, ja, ja. ja. ja. Heb, je, heb je zelf kinderen eigenlijk? Helaas niet. Helaas niet. Dat is niet bewust. Nee, nee, nee. Nee. Je had het liever anders gehad. Ja. Ja. Maar ik heb een heerlijke vriendin met een paar kinderen en daar krijg je alles van mee. Nou, dat is heel erg mooi. En ik, en ik ben opa van een uh, klein kind van twee jaar. Ah. En uh, dat is dan uh, uh, een, een kind, van, uh, uh, van, een kind van, je, van je vriendin of vrouw? Nou, ik ben niet biologisch, Opa. Maar nee, precies. Opa. Ja. Maar zo voelt het wel. Ja. Mooi, heel goed. Dankjewel, Bernard. Um, ook voor je tips. En uh, kunt je een hele fijne nacht? Ja, ik jou ook. Dankjewel. I told you there's no one above you. Melt my heart with badness. Take away my sadness. Ease my trouble, that's what you do. All the morning sun and all its glory. Raise this day with hope and comfort too.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 Ben Morrison, have I told you lately that I love you? Dit is de nacht, Radio 1, goeiedacht. Lian, voor jou ook, goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen. have I told you lately that I love you? Wanneer heb je dat voor het laatst gezegd tegen jouw broer en zus? Of tegen uh, je moeder? Dat zeg ik met regelmaat. En was dat vroeger ook al zo? Nee, vroeger kon ik dat niet. Wist ik nog niet eens uh, hoe ik dat moest doen. Oké, okay. want dat vertel eens over jouw situatie. Ik ben gekomen. Vertel eens over jouw situatie. Ja, ik, uh, ik kom zelf uit een gezin van zes met vier kinderen. Ik hmm. ben de jongste. Uh, twee jongens en twee meiden. En de middelste twee, dus één jongen en één meid. Een broer en een zus. Die hebben alle twee een verstandelijke beperking. Um, mijn oudste broer, die normaal begraafd is, was zes jaar ouder dan ik. Ja. Dus we zaten qua leeftijd ver uit elkaar. En uh, ik heb ook nog eens een moeder, die een, een, verstandelijke of heb een moeder die een verstandelijke beperking heeft. Wacht even hoor, dus je bent de jongste... Ja. Van het gezin. je hebt een broer en zus. zijn allebei verstandelijk beperkt. Klopt. En ook ja. nog eens je moeder. Die ja, is ook klopt. verstandelijk beperkt. Ja, klopt. Zo. Ja. Alleen, ik kwam er eigenlijk pas achter... dat het totaal anders was dan normaal, zeg maar. Toen ik, uh, toen ik al op, op het hbo zat. Dus toen ik uh, al, al tegen de twintig jaar uh, aanliep. Ja. Uh, dat, dat voor mij de eerste schokken kwamen van... ...dat ik met heel veel dingen toch echt anders omging dan uh, mijn leeftijdsgenoten. En dat zij ook met hele andere zaken bezig waren dan, uh, dan ik. Want waar was jij mee bezig? Sorry? Waar was jij dan mee bezig? Nou, ik, ik deed gewoon mijn, uh, mijn opleiding. Daarnaast had ik het geluk dat ik ontzettend goed in, uh, in sport was. Uh -huh. Dus ik, uh, ik was ongeveer zes dagen in de week ook bezig met, uh, met sport. Um, daar en dat mocht ik ook wel allemaal. En mijn vader die steunde mij daar ook in. Dus wat dat betreft had ik ook wel mijn plek... Um, maar ik leefde echt in een achtbaantempo, zeg maar. Ja. Want je doet thuis heel... Eigenlijk moet je het zien als twee levens naast elkaar. Uh -huh. Alleen je hebt daar totaal geen besef van op ja. dat moment. Kun je dat leven wat je thuis had dan eens beschrijven? Ja, je hebt een hele... Dat gaat heel geleidelijk, je hebt het niet in de gaten. Maar um, ja, je houdt van elkaar. En op het moment dat uh, je een moeder hebt en een broer en een zus... die, die Zaken niet, niet begrijpen of die soms ook hard worden aangepakt door, door de samenleving, door op school, uh, buren in de straat, maakt, maakt niet uit. Ja. Je, je gaat er toch in bescherming nemen, je gaat dingen uitleggen. Um, ik heb bijvoorbeeld ook geleerd om heel veel met beeldspraak te doen en, en dingen soms op zes verschillende manieren uit te leggen. Ja. En voor mij is dat normaal geworden. Ja. En nu krijg ik heel vaak wel te horen van, ja, jij krijgt iets altijd, altijd uitgelegd. Mm -hmm. En hoe doe je dat? Ja. Nou, als je nooit anders gewend bent, um, ja, ontstaat dat. Ja. Heel hoe, hoe, hoe erg verstandelijk beperkt zijn ze eigenlijk? Je broer en zus en je moeder? Als je, als je gaat kijken, ze hebben allemaal een ontwikkelingsachterstand. Uh, en uh, zowel mijn broer als mijn zus uh, zitten op het niveau tussen zes en zeven jaar. Dus ze ja. kunnen net wat lezen. Ja. Um, maar ze hebben zich nu allemaal wel, allebei, ontzettend goed ontwikkeld. En en mijn, hoe oud zijn ze nu? Uh, mijn broer is 44 nu en mijn zus is, even denken, 40. Die wordt volgende maand uh, 41. Het niveau van een zes- en zevenjarige. Ja. Ja. ja. Hoe ga je daar dan mee om als je, als je daarmee opgroeit? Um, nou, eerst heb je gewoon je rol in het gezin die, uh, die wel absoluut zwaar is. Dus ik ben ook wel absoluut overvraagd. Alleen kwam ik daar pas achter toen ik, toen ik vastliep... Um, ja, met mijn energie, zeg maar, dat je gewoon op een gegeven moment nog maar vier of vijf uur per nacht kunt slapen. Want ja, ik studeerde, ik sportte en ik had thuis natuurlijk allerlei taken. Mm -hmm. Wat, wat um, deed je, wat moest je thuis dan allemaal doen? Nou, ik haalde de boodschappen, ik regelde de financiën. En uh, voor de rest, uh, als mijn broer of zus ergens mee zaten, kwamen ze toch meestal naar mij toe. Omdat ik denk ik dan toch het rustigste was. En oh, op welke leeftijd deed je dat dan allemaal? Um, nou, ik deed de belastingaangiftes vanaf mijn veertiende... <laughs> Dat nou, dan... gaat, het gaat heel geleidelijk. Volgens mij was ik zes jaar toen ik voor het eerst alleen de weekboodschappen ging halen. Mag, mag ik zo meteen eventjes je nummer noteren voor de belastingaangifte? <laughs> ja, nee, daar ben ik inderdaad wel goed in geworden. Ja, ja. Ja. Maar ja. dat is natuurlijk heel raar als je dat moet doen als 14-jarige. Ja, alleen uh, um, als niemand het doet en uh, je weet op een gegeven moment dat er, uh, uh, dat er, dat er geld uh, terugontvangen moet worden... Ja. En uh, je moet ook eten thuis. Mm -hmm. Dan ga je dat maar doen. Maar je vader dan? Mijn vader die, uh, die had er helemaal geen kaas van gegeten. Er was echt een, een, een technische man die, uh, die heel hard gewerkt heeft altijd. Want hij is er helaas niet meer. Mm -hmm. um, ja, die, had, die, die deed daar helemaal niks mee, zeg maar. Ze dus kwam een beetje die op jouw schouders neer. Ik denk ook wel dat hij ook wel altijd op, zijn, op het toppen van zijn kunnen heeft gelopen, hoor. Ja. En... en... Heb je dan ook wel momenten gehad, want je zei altijd, het was heel heftig. Heb je dan ook wel momenten gehad dat je dacht van, uh, ja weet je, ik, uh, ik ga lekker weg en zo uh, niet ja. erop. Ja, ik ben ook wel eens weggelopen. Alleen, uh, nou, dat, dat, de band is zo sterk met dat gezin en um, de paniek die ook toeslaat um, op het moment dat je weggaat. Ja dan, dan, ja, dan schiet je toch in een schuldgevoel. Tenminste, ik, hè. Schiet dan toch in een schuldgevoel. Kun je dat en... terughalen, het moment, een moment waarop je dan wegliep? Wat, is, um, wat was de aanleiding? Ja, als, als tiener. En ja. uh, toen was er meteen paniek. En uh, zelfs mijn moeder, die wou eigenlijk op dat moment ook weg. Ja, de, de wereld op zijn kop. Ik ben toen dezelfde dag teruggegaan. En wat was de directe aanleiding toen om weg te gaan? Um... Dat weet ik eigenlijk nog niet eens meer. Misschien okay. al dat het, dat het te zwaar was... ...en er ook eigenlijk al automatisch van uitgegaan werd dat ik zaken oploste. Ja. En ook zaken, op het moment dat het regelzaken waren, dan gingen nog wel. Maar op het moment dat ik dan ook de slechte boodschapper moest zijn, dat kon ik echt niet goed. Hoe bedoel je, de slechte boodschapper? Hoe bedoel je dat? Nou, dat op het moment dat, dat je broer of je zus iets wil, mm -hmm. hè? de een is twee jaar ouder, de ander is vijf jaar ouder... En uh, dat kan gewoon echt niet. Het is gewoon niet realistisch of zelfs gevaarlijk. Dan, dan, dan moet er iemand zeggen: dat, dat kan je niet doen, want dadelijk gebeurt er dit of dat. Bij wat dan bijvoorbeeld? Um, ja, op de bon of voor je op de trein willen stappen. Ja, ja, of uh, ja. later, later uh, hele grote bedragen willen uitgeven. Of iemand zodanig vertrouwen dat ze een handtekening zouden zetten onder een schuldbekentenis van een ton, bij wijze van spreken. Ja, ja. ja. En. en... Dat, je bent nu bijna veertig. Ja, uh, klopt. Hoe, hoe kijk je nou dan terug op, op hoe, je, hoe je bent opgegroeid? Hoe, hoe zou je dat willen kwalificeren? Um, ik heb er nu rust in gevonden. Maar ik heb een hele woelige tijd gehad. Um, nou, ik denk een jaar of vijf na het afronden van mijn, uh, mijn hbo-studie. Ik zat midden in, een, in, in het werk, een heel druk leven. En uh, ik kon gewoon op een gegeven moment niet meer. En mijn familie bleef aan me trekken. En dat heeft invloed op alles, dat heeft invloed op, op, op je relatie, op hoe je over jezelf denkt, mm -hmm. over uh, hoeveel dat je nog buiten de deur komt, behalve werk, sport en, en de verdere verplichtingen. Wat kost dat je relatie dan? Uh, nou ja, het heeft... Ik denk dat ik in, in, zeker in de eerste twee langere relaties um, ontzettend veel tijd kwijt was met, met het gezin waar ik uit, uit voortkwam. Ja en dat een partner daardoor... Um, ja, wel te kort komt, is dus misschien een te groot woord. Maar uh, daar heb je wel veel minder aandacht voor... dan je eigenlijk zou moeten hebben... in mm -hmm. een relatie als jonge meid of jonge jongen. Mm -hmm. Op welke manier heeft het invloed gehad op jou persoonlijk? Uh, heel veel. Uh, ik heb ook een, uh, een tijd begonnen heel erg te twijfelen aan mezelf... want op een gegeven moment moet je toch door met je eigen leven... en dan ga je je proberen los te maken. En dat roept natuurlijk ontzettend veel weerstand op... En um, ik, ik heb dat de hele tijd niet getrokken, dus dan bleef ik toch maar uh, op basis van, van misschien schuldgevoel uh, steeds de dingen regelen. Mm -hmm. Maar stapje voor stapje, toch heel geleidelijk, ben ik uh, er heel veel in gaan investeren dat zij dingen zelf konden. Mm -hmm. Of daar um, uh, een hulpverlener voor hadden, mm -hmm. zeg maar. En waarom, uh, Lian, ging je aan jezelf twijfelen? Um, omdat ik niet meer kon, maar ook op een gegeven moment zelfs dingen gaan er door je hoofd van wat nou als ik morgen verongeluk? Ja. Of wat nou als ik uh, dadelijk ernstig ziek word? Ja. En het, het hele rare in dit verhaal is, ik ben op een gegeven moment uh, hun gaan leren met financiën omgaan, noem het maar op. Dat is ook gelukt. Mm -hmm. um, en ik kreeg inderdaad een ernstige ziekte. Dus Ik ben niet bijgelovig of zo, maar ik heb daarin wel zoiets. Het is wel allemaal op het juiste moment gekomen. En wat heb je dan gehad? Nou, ik heb borstkanker gehad. Oké. Okay. En uh, ja, een, een rotvorm daarvan, dus ook chemotherapie, bestralingen, noem het maar op. Ja. Um, maar dat heb je gelukkig ja, en dan, overleefd. En dan, dan kun je ook eigenlijk, is, heeft, ik weet niet of er een god bestaat, maar toen, toen kwam ik voor een keuze te staan van eindelijk voor mijn eigen leven te kiezen. Ja. Voor mijn gevoel, hè. Dus ja. of voor mijn eigen leven kiezen, of gewoon uh, ja, doodgaan zonder ooit je eigen richting gekozen te hebben. En... en... Is het dan ook nodig eigenlijk, ja, nodig klinkt misschien een beetje gek, maar dat er zoiets gebeurt om, om je ervan los te, te kunnen maken? Ja, want... wellicht wel, want de, de, de, de, het schuldgevoel is zo groot als mensen mm -hmm. afhankelijk van je zijn. Dat heb je natuurlijk ook omgekeerd. Hè? Als ouders, als je kinderen hebt waar je ontzettend bezorgd over bent, ja. lijkt mij hetzelfde. Um, en in hoeverre... Het schuldgevoel is zo groot. En in hoeverre vormt het dan ook je, je identiteit misschien wel? Dat, uh, dat heeft toch dat heeft een heel groot stuk mijn identiteit bepaald. En, uh, het helpen. Ja, ook, maar ook het, het niet meer helpen. Ja. Daar, uh, daar keuzes in maken en je losmaken van dat schuldgevoel. En hoe gaat dat nu dan? Uh, het is net Pinksteren geweest. Uh, waren jullie ja. samen? Ja, we waren samen. Mijn moeder was zelfs is twee weken uh, op vakantie geweest bij ons. Okay. En, uh, maar ook dat uh, is een hele tijd. Zij waren de rollen zo omgedraaid dat ik wel de grootmoeder leek. Want ja. met kerstdagen en feestdagen dan ging iedereen ervan uit... wij schuiven gewoon uh, bij, bij de jongste zus aan. Dat ben ja. ik dus. Uh -huh. En die zorgt wel uh, voor gezelligheid en eten en drinken... en dat de rest van de familie komt. En, um, dus dat, dat, dat is een van de laatste dingen die ik uiteindelijk heb afgekapt. Mm -hmm. um, maar ook heel geleidelijk. Wat, dus wat hebben jullie gedaan afgelopen dagen dagen naar, Pinksteren? Sorry? Wat hebben jullie gedaan afgelopen Pinksteren? Nou, ik heb uh, dit weekend, uh, ik doe vrijwilligerswerk uh, op een, op een kasteelruïne in het dorp. Mm -hmm. Er is heel veel organisatie en dergelijke, dus we hadden een, een heel groot feest vandaag. En gisteren, een open dag met drie kastelen en exposities. Dus ik ja. ben heel de dag op het, uh, op het kasteel geweest. En toen is iedereen meegeweest, of niet? Uh, mijn broer die is meegeweest, mijn zus is heel even komen kijken. En Pinkster hebben we samen gevierd met een, uh, met een barbecue. Oké. Okay. Graf, hey, wat, is nou, wat is nou de les voor de luisteraar? Stel je zit in zo'n situatie. Misschien is het minder extreem. Want dat is wel absoluut. Extreem. Op het moment dat je begint te schuiven. Hulp durven vragen. Mm -hmm. Dat heb ik ook gedaan. En dat gaat niet van vandaag op morgen. Daar heb je, tenminste ik, ik heb daar jaren voor nodig gehad. En elke keer kom je tot nieuwe inzicht. En elke keer uh, moet je ook weer stappen terug doen. Ja. Uh, maar vast blijven houden aan je eigen uh, recht om ook een leven op te bouwen. Ja, dat voel je niet schuldig. Nee, en ik heb, echt het, ik heb nu de, toch een overtuiging opgedaan... Um, dat, dat het gezin waar ik uitkom heeft... heeft zijn voordelen en heeft zijn nadelen. Ik, ik heb bijvoorbeeld nooit hoeven zoeken naar verbondenheid of liefde. Mm -hmm. Want daarmee werd ik overstelpt. Ja. Uh, aan de andere kant... voor uh, het, het, het ontdekken van je eigen identiteit... en je eigen ja, goede kanten... En je, maar ook je, je, je zwarte kanten, zeg maar. Want die heeft ook iedereen. Mm -hmm. Om daar... Eerlijk in naar jezelf te kunnen kijken en je te ontwikkelen. Um, dat, kun je, dat kon ik in ieder geval niet alleen. Nee. Dus ik ben op een gegeven moment ook hulp gaan vragen. Terwijl ik eigenlijk nog niet eens wist waar ik hulp bij nodig had. En van wie heb je nou uiteindelijk hulp gehad? Tot slot, nog ik even. heb hulp gehad van een psycholoog. Ja. En die heb ik nog niet eens heel vaak gezien. Alleen die kwam natuurlijk weer in beeld toen ik uh, met, mijn, met mijn strijd tegen kanker bezig was. Ja. En toen hebben we ook maar eens een keer goed doorgepakt. Want een groepstherapie of een therapie, ja, dat, dat, dat heeft zo weinig zin omdat de situatie zo uitzonderlijk is. Maar wat ik, wat ik eraan heb gehad is dat het voor mij echt een bondgenoot was die mij uh, met regelmaat op de rem trapte. Van kijk nou eens wat je doet. He, je creëert in principe hetzelfde patroon weer als je hierin meegaat. Wil je dit? Ja. En uh, nou, langzaam maar zeker wanneer je familieleden eraan dat, uh, dat dingen ook goed komen als jij je er niet mee bemoeit. Ja, dus de rode draad is, kies uh, ook voor jezelf in zo'n situatie. Ja. Ja. ja, en vraag daar hulp bij. Het zijn natuurlijk familieleden waar je van houdt en daar praat je niet graag uh, over en zeker niet als het kritisch over zou kunnen komen. Ja. Uh, maar dat, dat... Dat was voor mij in ieder geval absoluut nodig. Ja, in ieder geval mooi om te horen dat je een, een fijn Pinksterweekend met ze hebt gehad. Ja, heb ik ja. ook. En voor mij is uiteindelijk ook alles op de plaats gevallen. Ja, nou. ja, want alles heeft zijn voordelen en alles heeft zijn nadelen. Maar ik ben er voor een heel groot stuk misschien wel extra door gegroeid. En een ander stuk ben ik nu nog extra aan het leren. Ja. Ja, maar dat bij... maakt het leven ook mooi. Bijzonder verhaal met veel wijze lessen, denk ik. Lian, dank je wel. En um, ik stuur je mijn uh, papieren door voor de belastingaangifte. Dat is heel goed okay. en een, uh, ja, heel veel succes met haar. Dankjewel, fijne nacht. Dit okay, is veel Gigi Morning Light. Dit is de nacht. Still it shines Bright as day Light. Dit is de nacht, Radio 1. We hebben het over bijzondere broers en zussen. Naar aanleiding van een boek daarover van uh, Frits Boer. Het boek, heet, uh, uh, um, het boek heet Broers en Zussen van speciale en gewone mensen. We willen heel graag uw verhaal horen. En, uh, nou, Ingrid die is een van de mensen die uh, heeft gebeld. nacht, Ingrid. Goeienacht. Wat is jouw verhaal over bijzondere broers en zussen? Ja. Ik vind mijn zuster heel erg bijzonder. En mezelf vind ik heel erg bijzonder. Zij okay. zijn zo verschillend. Yeah. Ik ben door mijn zuster, ik ben nu 60, mijn zuster is 65. Mm -hmm. Ik ben mijn hele jeugd, ben ik getreted, getreted, gepest door haar. Mm -hmm. We hebben allebei een hele moeizame relatie met mijn ouders. Mijn vader is een oorlogsslachtoffer, mijn moeder is een oorlogsslachtoffer. Mijn ouders zijn allebei enig schind. En ontzettend egoïstisch, ik keek helemaal niet naar mij om. Uh -huh. Ik heb jaren, jaren, jaren therapie nodig gehad om het te, dat te overstijgen. En ik heb uiteindelijk begrepen dat ik heel erg van kind, van kind af al diep, diep gelovig ben. Diep gelovig? Ja, en dat wist ik niet. Ik zat op de lagere school en als er een woord langs kwam wat ik niet kende, dacht ik bij mezelf, ja, dat komt door de Bijbel, want ik ken de Bijbel niet. Ja. Ik was gewoon van binnenuit diep, diep, diep, diep gelovig. Ik ben uiteindelijk verhuisd naar Israël, heb ik heerlijk gewoon een aantal jaren... Uh -huh. Ik ben teruggekeerd in eens geweest. Contact met mijn ouders was heel erg slecht. Heb ik uiteindelijk verbroken. Maar volledig hersteld op de, op de dag dat mijn vader stierf. Mm -hmm. Mijn moeder is tien jaar lang dement geweest. De enige die daar elk weekend naartoe ging, dat was ik. En mijn zuster, die wil niks. En die kon niks. En die weet niks. En die. Nou ja, die heb ik geen Ik heb contact met haar verbroken. Ook met mijn ouders uiteindelijk. Ja. En ik ben ondertussen bekeerd. Ik heb ja. nu een hersentumer En ik ben ontzettend gelukkig. Dat is. Uh... Dat is bijzonder. Je hebt een hersentumor en bent ja. ongelooflijk gelukkig. Ik ben dronken van geluk. Ik lig s'nachts in bed, ik kan niet slapen, zo gelukkig ben ik. Oké, okay. ja, hoe komt dat? weet ik niet, geen idee. Gewoon gelukkig Ben mijn hart. ik ben zo gelukkig, ik weet het niet. Vanwege uw geloof? Wat zegt u? Vanwege uw geloof? Wat? Vanwege uw geloof? Ja, dat denk ik. Ja. Ik denk dat dat steeds sterker wordt. Ik heb dat nooit geweten. Ik, ik heb een heel moeizaam leven achter de rug. Ja. En ik heb nooit begrepen waarom ik niet makkelijk kon werken, waarom ik niet makkelijke relaties legde. Maar ik ben, ik ben gewoon ontzettend gelovig. Ja. En, en u werd gepest dus vroeger door uw zus? Um... Oh, verschrikkelijk. Alles wat ik deed, ze trezende mij. Ze kneep mee. En waar, waarom ja. deed ze dat? Jaloezie. Gewoon vette, vette, vette, vette jaloezie. En waar was Zij... ze dan jaloers op? Zij heeft mijn, mijn, mijn, mijn komst nooit kunnen accepteren. Waarom niet? Ik, ik, ik heb geen idee. Ik denk dat het ook al mijn ouders lag. Want mijn ouders gaven heel weinig aandacht. Ze hadden alleen maar aandacht voor zichzelf. En die waren allebei in als kind. Heel egoïstisch, narcistisch. Mm -hmm. en, en de kinderen kregen geen aandacht. Mijn zuster kreeg geen aandacht. En toen kwam er nog één bij. En daar werd ze jaloers op. Hebt u zelf kinderen eigenlijk? Nee. Nee? Nee. Ik ben een alleenstaande. Ik ben nee. afgelopen 5 jaar en voor zich geweest. Ik ben helemaal aan het herrezen. <laughs> en uh, u zei net uh, op de dag dat uw vader stierf, hebt u uh, uiteindelijk ja. weer contact met hem uh, gekregen? Ja, het ja, ja, gebeurde als volgt. Oh, op, oh. Een gegeven, op een gegeven moment, ja, dan is het doorgaan, een jaar of tien geleden. Toen voelde ik in mijn hart, toen zei ik, God zei in mijn hart, ja ongelooflijk, ik heb dat nooit eerder meegemaakt. Ik, ik, ik, ik ga niet naar de kerk, ik weet van niks. Mm -hmm. en God zei in mijn hart, uh, uw vader wordt gehaald. God haalt uw vader naar huis. Mm -hmm. Ik denk, oh God, dacht ik, je gaat door. Ja. En dan hebben we weer ruzie met mijn ouders. Want mijn ja. ouders waren ontzettend vet egoïstisch. Dus mijn zuster en ik aan allebei het contact verbroken. En toen bent u uiteindelijk naar uw vader gegaan? Nee, ik heb mijn ouders een brief geschreven van ja. sorry voor de ruzie... en sorry voor dit en sorry voor dat, kunnen we het weer goedmaken. Ik kwam een brief terug en er stond in, nee! Oké, okay. een week daarna, telefoon van het ziekenhuis, van de politie... Mijn vader lag te sterven in het ziekenhuis en mijn moeder had gezegd, ik heb geen kinderen. Mm -hmm. Dus de politie speurde, spoorde ons op. Maar ik wist het al, ik wist het gewoon al. Mijn hart zei, God haalt zijn zoon thuis. Toen kwam ben ik aan het ziekenhuis gaan met een taxi is een gek. Toen lag mijn vader helemaal in coma, te ja. roggelen en te roggelen. En toen heb ik meteen de ook op liefde gezet. Ik ben naast hem gaan zitten, ik heb hem gestreeld, ik heb hem gekust, ik heb hem toegesproken... En op dat moment kwam er een ontzettende liefde tot stand tussen hem en mij. Mooi. Dat voelde ik gewoon. Zoveel liefde. Ik denk oh, oh, oh, oh. En toen stierf hij. En mijn zus heeft er niks aan meer gekregen. Want die schudde tegen hem, je bent een klootzak, terwijl hij sterfende was. Ja. Hey, u bent uh, nu ernstig ziek. Een hersentumor hebt u. Ja. Wat is uw levensverwachting dan? Weer ik niet. Geen idee. Daar doen ze geen uitvraag over. Nee. Binnenkort heb ik weer een MRI-scan. En daar word ik natuurlijk heel erg nerveus van. In juni mm -hmm. heb ik er weer in. Mm -hmm. En ik heb ook nog drie hersenvliesontstekingen gehad. En een virale infectie op mijn gaan. Ik kan geen stap zetten. Ja. Maar, maar goed, ik heb een schoenombeelde gered me. Ja. Maar ja. mijn zuster, de hele familie kijkt niet naar mij om. En als u nou nog zieker wordt, hè, hoopt u dan dat, dat uw zus hetzelfde gaat doen... Als wat u hebt gedaan bij, uh, bij uw vader. Dat ze uiteindelijk contact gaat zoeken. Nee, nee, nee, dank Ze moet weggebleven. Ik red me. Ik voel me gelukkig. En ik, om eerlijk te zijn, ze flikkert het maar op. Maar als zij nou zegt... Uh, het spijt me en ik hou van je. Wat? Als zij nou zegt, het spijt me en ik hou van je. Oh ja, dan is het goed. Maar doet ze toch niet. Dat doet ze niet, oké. Okay. Dat is een illusie. Dat is een vette illusie. Want ze is heel erg gesloten. Mijn ouders zijn met haar. Zij is nu 65 jaar. Op haar twaalfde... Naar dat medisch of het kunnen bureau geweest. Nou, dat heet nou, niemand in die tijd. Het is een bijzonder verhaal, Ingrid. Ik wens je heel veel uh, sterkte ja. en uh, nog een goede nacht. Ja, goede nacht. Daag. Out the House en Weather with You bij Dit is de Nacht Radio 1. We praten over bijzondere broers en zussen. Heb jij er nou eentje? Een bijzondere broer of zus met een lichamelijke of geestelijke beperking? Of ben je er zelf iemand? Ben je er zelf een die, uh, ja, die speciaal is? En heb jij iets bijzonders? Wil je erover vertellen? 0800 1121. Dan praten we zometeen verder aan de andere kant van uh, de 12 uur.